11 uur, Rashid Finch met het NOS-journaal. Duizenden Egyptenaren zijn de straat op gegaan om te demonstreren tegen de veroordeling tot levenslang van oud-president Mubarak. De demonstranten vinden het vonnis te licht. De meeste van hen hadden liever gezien dat Mubarak de doodstraf had gekregen. Het daghierplein in Cairo stroomde vol nadat de rechter het vonnis had voorgelezen. Volgens de rechter is bewezen dat Mubarak tijdens demonstraties tegen zijn regime betrokken was bij de dood van 800 demonstranten. De aanklager had de doodstraf geëist.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 Partijvoorzitter Marijnissen van de SP heeft in het ziekenhuis een dotterbehandeling ondergaan waarbij twee stands zijn geplaatst. Dat gebeurde nadat hij vanmiddag tijdens het SP-congres in Breda onwel was geworden. Volgens de partij gaat het nu goed met Marijnissen. Hij heeft voor de tv met zijn gezin genoten van het optreden van Emiel Roemer, zegt een partijwoordvoerder. Roemer werd vandaag gekozen tot lijsttrekker voor de verkiezingen van 12 september. Marijnissen moet nog enkele dagen ter observatie in het ziekenhuis blijven. Een protest tegen een neonazi-demonstratie in Hamburg is uit de hand gelopen. Linkse activisten zochten de confrontatie met de politie. En daarbij raakten 19 agenten gewond. 12 demonstranten werden gearresteerd. De betoging van neonazi's trok 700 rechtsradicalen en 1500 zogeheten linkse autonomen. Toen de Duitse politie de linkse demonstranten probeerde weg te halen, ontstonden er rellen. De demonstranten gooiden met flessen en stenen en staken auto's in brand. De politie was met 4500 man aanwezig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 Ze vluchten juist nu vanuit Afrika omdat de zee relatief rustig is. Een handgemaakte illustratie voor de omslag van Kuifje in Amerika... heeft op een veiling in Parijs het recordbedrag van 1,3 miljoen euro opgeleverd. De koper wil anoniem blijven. Volgens een vriend van de koper is het een liefhebber en ging het hem niet om het record... maar bovenal om het werk zelf. De cover uit 1932 van Georges Grémy, beter bekend als Hergé was in maart 2008 verkocht voor ruim 760.000 euro. Dat was tot vandaag het record. Nederland Elftal heeft de laatste oefenwedstrijd... voor het EK tegen Noord-Ierland gewonnen. In de Amsterdam Arena werd het 6-0. Dat was voor het eerst in 51 jaar dat Noord-Ierland zes tegendoelpunten kreeg. Robin van Persie en Ibrahim Afellay scoorden twee keer. Wesley Sneijder en Ron Vlaar maakten de andere twee doelpunten. Oranje reist maandag naar Krakau. De eerste EK-wedstrijd is 9 juni tegen Denemarken. Aranska Rus heeft op Roland Garros de laatste 16 bereikt. De Nederlandse won met 7-6, 2-6 en 6-2 van de Duitse Julia Gerges. De afgelopen twee jaar strandde Rus in Parijs steeds in de derde ronde. In de achtste finale stuit Rus op Kaya Kanepi uit Estland... die de Deense Caroline Wasniacki uitschakelde. Op het Europees kampioenschap beachvolleybal in Scheveningen... staan in de finales een Nederlands mannenteam en een Nederlands vrouwenteam en Biel Boersma en Daan Spijkers wonnen van een Noors-team... spelen morgen tegen twee Duitsers de finale. Schanne Keizer en Marleen van Iersel waren te sterk voor een duo uit Tsjechië... en zij spelen morgen tegen een Grieks duo. Het weer vanuit het zuidwesten bewolking en ook regen. Minima liggen tussen 5 graden in Groningen en 11 in Zeeland. Morgen bewolkt van tijd tot tijd regen. De meeste regen in het midden en zuiden van het land. De temperatuur loopt tijdens droge periodes op naar 12 graden in het noorden... en 15 in het zuiden. Tijdens langdurige regenval ligt de temperatuur rond de 10 graden. Na morgen vrijwel elke dag kans op regen. Maar de temperatuur loopt wel weer langzaam op. Tot zover het NOS Journaal. AWB Verkeersinformatie. Eén melding op de A12 Utrecht richting Arnhem... tussen Maarn en Venendaal West. Drie kilometer wegens wegwerkzaamheden. En dit was de Verkeersinformatie. Goedenacht, vrienden.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 Minister Opstelte heeft het Openbaar Ministerie verboden op te houden met de controles op fietsen zonder achterlicht en autorijden zonder gordel. Jammer, had me al zo op verheugd dat ze ook stopte met het controleren van een boek lezen, de krant doorbladeren en twitter in de auto. Goedenavond, welkom bij deze zaterdagavond aflevering van Het Oog. 3FM-collega Giel Belen ontvangt komende week de zilveren reismicrofoon... en dat is de hoogste radio-onderscheiding. Daarom vroegen we hem de muziek uit te kiezen... die karakteristiek is voor zijn carrière als discjockey. U hoort dat straks. De SP maakt zich op om te gaan regeren. De VVD is verdeeld geraakt over het belasten van de reiskostenvergoeding. Nou, Genoeg politiek nieuws om onze campagne-watchers weer eens voor de microfoon te halen. U hoort straks de analyses van VVD-watcher Sheila Citalsing en SP-watcher Ed Nijpels. De Eerste Kamer gaat iets origineels doen. Voor het eerst sinds 1887 wordt gebruik gemaakt... van het recht een parlementair onderzoek te houden. Het gaat over de verzelfstandiging van overheidsdiensten... als de NS en de posterijen. Het onderzoek begint maandag. Wij spreken vanavond alvast met commissievoorzitter Roel Kuiper... historicus en tegenstander van marktwerking bij de overheid... Maarten van Rossum en oud-KPN-topman Wim Dik... die de privatisering en beursgang van het bedrijf leiden. Wat ging er mis met de privatisering? En wat is er nog aan te doen? En dan gaan we aan luchtvaartgeschiedenis doen vanavond. Amelia Earhart was de eerste vrouwelijke piloot... die over de Atlantische Oceaan vloog. In 1937 verdween ze tijdens een reis om de wereld. Nu is op een eilandje in de Stille Zuidzee... een potje antisproetencrem gevonden. De vraag, was het de antisproetencreme van Amelia Earhart? Nou, Spannende onderwerpen allemaal, maar... Eerst het nieuws van vandaag. Zaterdag 2 juni. Ja, zo hoorde de Egyptische oud-president Hosni Mubarak dat hij de rest van zijn leven in de gevangenis zal moeten doorbrengen. Het werd buiten de rechtszaal in eerste instantie gevierd als overwinning. Maar binnen de rechtszaal klonk protest van de kant van de advocaten van de nabestaanden. Want de advocaten hadden geëist dat Mubarak te dood werd veroordeeld. Later op de dag werd het in de binnenstad van Cairo ook behoorlijk onrustig. Wordt het tomaat verruild voor het rode plus als het aan SP-voorman Emil Roemer ligt wel? We staan op een kruispunt in de, in de vaderlandse geschiedenis, en de Europese geschiedenis, dat het allemaal socialer zal moeten. En ik vind dat horen wij erbij om die stap te gaan maken. Dus regeringsverantwoordelijkheid gaan, gaan nemen. Een deel van zijn partij worstelt nog met dat idee. Een van de grote problemen natuurlijk hier op het congres natuurlijk. Hè? Het andere deel speculeert alvast over de vraag met wie de regeringsvrijage moet worden aangegaan. P van de A. Uh, lijkt me op de eerste plaats. Ja. GroenLinks. GroenLinks? Ja, ja. Links partij, ja, GroenLinks. Wat mij betreft mag ik ook D66 meedoen als hij mij dat vraagt. Partijvoorzitter Jan Marijnissen werd onwel tijdens het congres in Breda. In het ziekenhuis moest hij onmiddellijk een dotterbehandeling ondergaan. Marijnissen maakte het goed. Maar Emiel Roemer miste zijn illustere voorganger. Uh, ja, hij had gewoon hier moeten zijn. Ja. In hand. In Afghanistan zijn vier hulpverleners bevrijd... uit handen van de Taliban. Bij de reddingsoperatie door NAVO-militairen... werden vijf Taliban-strijders gedood. De Britse premier David Cameron was blij met de geslaagde operatie. All four hostages are now safely back at the British Embassy in Kabul. None of our soldiers was injured. A number of Taliban and hostage-takers have been killed. Het was alweer een tijdje geleden dat de Oranje-fans konden genieten. Het Nederlandse elftal draaide stroef en presteerde matig. Maar vanavond tegen Noord-Ierland gingen de Oranje-leeuwen los. 1-0 voor Oranje geworden uit de hoegschop. Die komt vanaf de linkerkant. Maar het is uiteindelijk Snijder die hem neemt en die gaat erin. Het is 2-0 voor Oranje. Nu van Persie met de derde treffer voor Oranje. De tweede voor Van Persie. Dat moet een goal zijn en dat is een goal. 4-0 Ibrahim Afolai. Afolai, boom. 5-0... 5-0 na 51 minuten, goede goal. Avalai die uh, de corner neemt en uh, het is opeens Ron Vlaar... die zomaar als een dubbeltje uit een doosje voor de 6-0 kan zorgen. En ja, de Denen, Duitsers en Portugezen zijn gewaarschuwd. En dan nog even dit. Het gaat niet goed met de woningmarkt. Je raakt je huis aan de straatstenen niet kwijt. Dus gaan de makelaars stunten. Koopt u dit huis, dan krijgt u een leuke keuken bij. Of een auto. Of een koe. Dat laatste is niet zo'n goed idee, volgens de deskundigen. Als dat een bepaalde uh, waarde vertegenwoordigt... ik hoorde zo'n uh, 1300 euro voor een goede koe... dan uh, heeft men dat liever gewoon van de prijs van het huis af. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En zoals gezegd, Giel Belen is dit jaar de winnaar... van de prestigieuze zilveren reismicrofoon. Reden voor ons om te vragen de muziek vanavond uit te kiezen. Het woord is aan Giel. Radio Dekker. Geen Gapila aan Ja. Zo uh, moet ongeveer mijn allereerste jingle geklonken hebben. Het die ik maakte. Ik woonde in de Dekkerstraat in Haarlem. En uh, daar had ik Radio Dekker bedacht. Echt een fictief radiostation. Ik zat op een uh, zolderkamer. Zat dus ik uh, zoveel mogelijk apparatuur eigenlijk te verzamelen. En, en uh, ja, te doen alsof ik een radiostation had. Wat eigenlijk meer kwam. Omdat uh, mijn uh, buurman, die werkte bij de Piraat, vond ik allemaal heel spannend. En ik was een jaartje of acht, negen, tien... En uh, ja, speelde daar dus echt de hele tijd radiootje. Vond ik fantastisch. Deed Jeroen van Enkel heel erg na, moet ik zeggen. En uh, uiteindelijk ging die buurman... die ging werken bij de lokale omroep van Haarlem. Haarlem 105. En die zei, uh, ja, ze zoeken hier nog kinderen voor een kinderprogramma. Nou, dat was echt... dat, dat, was, dat was de hemel. Want toen ging ik echt bij de radio werken. Ik heb daar echt uh, enorm veel tijd in gestoken. Echt urenlang en jarenlang ook. Alles uh, ja, uh, in vrije tijd ging daaraan op. En heb ik dus ook echt alle facetten van radio uh, geleerd. En uh, een plaat die ik eigenlijk al draaide sinds ik daar uh, Radio Dekker had, zeg maar. Uh, was een plaat die Jeroen van Enkel heel goed vond. En dat was eigenlijk ook de reden dat ik hem heel goed vond. Um, en het is een zeer onbekend liedje, moet ik zeggen. Maar uh, uh, elke keer als ik hem hoor, dan, dan krijg ik nog kippenvel. En ik moet ook zeggen, inhoudelijk gezien... Ja, sluit u gewoon heel goed aan op hoe ik me toen voelde. Want uh, nou ja, wat ik zeg, ik was een klein jongetje. Ik had heel veel dromen. En, en ja, er was één ding, ik dacht, ik, ik, ik ga dit gewoon doen. Ik geloof er gewoon in. En dat was precies wat Van zo ongeveer altijd zei... als hij dan de plaat aankondigde. Mensen, geloof in dingen. En geloof met name in wonderen. I Believe in Miracles. De eerste plaat voor vandaag in Met het Oog op Morgen... is een fijne van The Jackson Sisters. ...met de bekende Jackson-familie. Dat zou je misschien denken dat Laetoya, Janet en Rabbi of zoiets gedaan hebben. Nee, ze heten toevallig Jackson en paarden van de Jackson Sisters. Eerste liedje wat ik vandaag hier ga draaien. I Believe in Miracles. En straks meer muziek uitgekozen door... Giel Belen. Wordt het premier Roemer of blijft het premier Rutte? De eerste is er klaar voor, bleek vandaag op het partijcongres van de SP. Hij wil zelfs wel wat water bij de wijn doen. De tweede heeft zijn zaakjes nog niet helemaal voor elkaar. De peilingen spreken elkaar tegen. Er is ontevredenheid over een deel van het lenteakkoord... namelijk het deel dat over een belasting op... Voor Rensen gaat. En altijd een vechteken. Ook Hans Wiegel bemoeide zich er deze week weer eens mee. Genoeg te doen dus voor onze politieke watchers. Ed Nijpels heeft volgens ons de SP. En Sheila Citalsing, columnist bij de Volkskrant. Zij volgt de VVD voor het oog. Goedenavond allebei. Hallo. Goedenavond. Meneer Nijpels, om bij u te beginnen. Ja, de SP heeft vandaag in Breda op het congres zijn doel helder geformuleerd. We gaan regeren. Ziet u dat het al voor zich? Nou, het, het was buitengewoon duidelijk. Het was overigens gisteravond in, in de NRC was het uh, nog duidelijker. Want daar bleek uit dat de, de top van uh, de SP smacht naar regeringsverantwoordelijkheid. Maar de vraag is, is het uh, realistisch? Ik denk dat ze weliswaar heel erg groot kunnen worden. Maar de kans dat andere partijen uiteindelijk met de SP in een kabinet willen gaan zitten... die zie ik nog niet zo groot. En waarom is die kans niet zo groot? Nou, uh, het is bekend, uh, links en rechts hebben bij elkaar ongeveer zo'n 60, 65 zetels... In, in alle peilingen en ook de afgelopen uh, 20, jaar, 30 jaar in, in, in allerlei verkiezingsuitslagen. En dat betekent dus dat, dat links zich uiteindelijk wellicht als de SP de grootste zou moeten worden... zou moeten gaan verzamelen onder uh, leiding van premier Roemer. Nou, ik zie die PvdA dat doen, maar ik zie ook bijvoorbeeld een partij als D66... Of bijvoorbeeld uh, de ChristenUnie zie ik zich nooit aansluiten bij zo'n coalitie. Dat betekent dat uh, Roemer die kan straks een uh, fantastische uitslag kan uh, behalen. Maar de kans dat de SP in een kabinet komt, achterkijkend naar de politieke omstandigheden uh, niet zo groot. Mevrouw Sitalsing, laten we even naar de VVD kijken. De partij die u voor ons volgt ja. uh, deze zomer. Nou, de peilingen spreken elkaar tegen. Daarnet had Nieuwsuur een gunstige peiling voor de VVD. Ja, de grootste. grootste partij partijen met 32. Maar Maurice de Hond uh, is daar weer wat somberder over. Is het wel zeker dat Rutte gewoon weer premier blijft, denkt u? Nou, dat is volgens mij helemaal niet zeker. Um, inderdaad, zoals u al zegt, de peilingen die, uh, zijn niet, niet ongunstig voor de VVD. Maar ook niet heel gunstig. Het is... Heel fijn voor de VVD dat de strijd zich nu lijkt te concentreren... tussen de SP en de VVD, want dat zijn de Twee partijen die zich mooi tegen elkaar af kunnen zetten. Dus daar kan de VVD groot ondergroeien onder zo'n strijd. Uh, ze moeten hun belangrijkste wapen nog inzetten. Dat is Mark Rutte. Die hebben we nog helemaal niet gezien. Ze zetten nu Stef Blok heel veel in. Hoe zou het komen dat we Mark Rutte maar niet te zien en horen krijgen? Hij is nu natuurlijk nog heel erg premier. En heeft nog allerlei lopende zaken af te, af te handelen. Ik denk dat ze hem ook een beetje bewaren voor die laatste paar weken. Wanneer het er echt op aankomt. Wanneer de peilingen ook echt uh, uh, veel richting geven zullen zijn dan ze nu zijn. We hebben natuurlijk nog heel lang te gaan tot die verkiezingen. Ze komen pas op 6 juli met hun verkiezingsprogramma. Dus uh, ik, ik denk dat ze dat nu ook even, even bewaren. Je kan nu als premier, uh, denk ik, nog niet volop in de verkiezingsstrijd gaan werpen. Dus je zit nu nog heel veel Stef Blok. En ja, die, dat is toch een beetje een vrieskist. En dat... Uh, uh, ja, Mark Rutte is een veel betere campaigner. Dus... Dus ik dat is dan denk... toch heel dom om de hele tijd Stef Blok naar voren te schuiven? Nee, de verkiezingen zijn nog heel ver weg. En uh, het is een oude wijsheid dat die in de laatste drie weken... voor de verkiezingen pas beslecht worden. Dus dat je dan je beste paarden moet inzetten... en dan je zeg maar, volop je erin moet werpen. We gaan eerst allemaal nog met vakantie. En als we terugkomen gaan we eens bedenken waar we op gaan stemmen. Dus het hoeft nu misschien ook nog niet. We gaan ja, daarom ik geloof, ik ook, en geloof ik ook dat uh, de... De, de vermeende strijd tussen Roemer en, en Rutte is denk ik geen reële strijd. De, de kans namelijk dat, dat Roemer premier gaat worden... dat de PvdA dat gaat accepteren dat er een, een, een linkse meerderheid komt, is, is buitengewoon gering. Ja. En daarentegen de kans dat, dat Rutte als de VVD de grootste zou worden... En daar moet de VVD toch heel hard voor werken. Ja. En dat andere partijen aanschuiven... dat betekent dus per definitie een linksere coalitie... dan wat we de afgelopen jaren hebben zien gekregen... is denk ik wat groter. Dus ook zelfs als, als Roemer de grootste partij wordt dan denk ik dat de kans dat hij uiteindelijk het Kratshuis betrekt... buitengewoon gering is, omdat niemand wil uiteindelijk met hem samen... die linkse meerderheid vormen. Ik wou het uh, met u, meneer Nijpels, nog even hebben over... U, u noemde al dat artikel in de NRC. Nou, daar zeggen allerlei topfiguren uit de SP... we willen eigenlijk best praten over het ontslag. Nou, ja, fantastisch, ja. Nou, maar meneer van Wezel, ze willen niet alleen praten. Uh, het opvallende was, er werden uiteindelijk op het eind van het artikel... Werden nog twee dingen genoemd waar de, de, de, de SP dan misschien nog wat weerstand tegen zou hebben... Dat ging over de nivellering en over de marktwerking in de gezondheidszorg. En toen de hamvraag kwam, ja, maar zijn dat dan breekpunten? Toen zei de uh, woordvoerder van de SP, nee, uiteindelijk is er overal over te onthandelen. Dus ik heb eerlijk gezegd nog nooit een partij gezien... die zo uh, kwijlt naar de macht als de SP in dit artikel. Nou, geweldig toch? Ze zijn helemaal plusje klaar. Ja, dit is helemaal plusje klaar <lacht> en nee, nee, nee, nee, nog sterk, hè? Eh, bedoel, als, als, als, als, als dit wat de top van de SP zegt ook werkelijkheid wordt... dan zijn er nog schone kotzen, zelfs met de VVD... terwijl dat natuurlijk nog niet de partijen zijn eh, die het, het liefst met elkaar vrijen. Eh, kortom, eh, ik denk dat de SP eh, dat die heeft geconcludeerd... nadat ze een aantal jaar geleden 25 zetels hadden behaald en aan de kant bleven staan dat als je invloed wilt hebben in het land... dan moet je in het kabinet zitten. En als je in het kabinet wilt zitten, moet je compromissen sluiten. Dat gaat voor de VVD, hebben we gezien de afgelopen maanden. Dat gaat ook voor de SP. Ja, en dan is er heel veel mogelijk. En dan is het gewoon de vraag, uh, wie schuift er straks aan... bij wat dan toch een beetje ja. is, uh, met als vaste kern, de Koenhoes-coalitie. Uh, uh, met wie je al niet. uit? Ja, je al dan niet uh, gefragmenteerd, want de vraag is natuurlijk wat gisteren Unie... en GroenLinks met al die ellende... Ik hoor toch iets moois groeien tussen VVD en SP ja, het bloeit zo in de gesprek. van ja. dit gesprek. Wat ik me wel afvraag, ik weet niet of de heer het daarmee eens is... is de SP heeft natuurlijk een veel directere concurrent... in de vorm van de Partij van de Arbeid. TNS Niepo heeft daar vrijdag nog onderzoek naar gedaan. Voor PvdA-kiezers is de SP tweede keuze... en voor SP-kiezers is de PvdA tweede keuze. Dus dat is, die kunnen nog veel van elkaar weg gaan trekken... En de VVD de VVD heeft een veel minder duidelijk directe concurrent. En D66'ers, ja, die zitten toch een beetje tussen links en rechts te zwalken. Dus de, de kans dat de uh, SP de grootste wordt, lijkt me daardoor al geringer dan de kans dat de VVD de grootste wordt. Ik wil nog even dat, ja, ja, meneer, dan denk ik, ook, ik denk ook dat, ik denk dat de VVD op zich een, een, een grotere kans heeft... Maar het electoraat is. Uh, buitengewoon een beweging. Je weet niet ja. wat er precies uh, gaat gebeuren. Als je, uh, het hangt heel veel af natuurlijk van het opschrijven van Roemer. Ik heb hem van de week gezien in dat debat met Sven het uh, vond, Eerst vond ik dat, dat Roemer eigenlijk niet in staat was... om, om Kokkeman, wat een lastige interviewer is... Nou. om die goed het uh, weerwoord uh, te geven. Uh, even los van al die, die, dat geneuzel over cijfers en over feitjes... Hè, waar de, tegenwoordig de lijsttrekkers worden overhoord over de prijs van een brood of van een fles melk. Dat vind ik allemaal flauwekul. Maar, maar, ze, maar eh, een deel van Roemer het had gewoon echt is. moeite nu... Ja. om, om, om, om eh, gewoon economisch reële vragen van Cockerman niet te beantwoorden. Ja. Bijvoorbeeld als het gaat over de hoogste inkomens in het land. Hoeveel zijn dat er? En wat stelt dat er uiteindelijk voor? Dus ik denk dat het Roemer eh, moet oppassen... dat hij gewoon op dit soort punten... de onderbouwing, de sociaal-economische onderbouwing van zijn programma... Of die wel dat derg. hij niet onderuit wordt gehaald. Ik gehad. hoorde mevrouw Cittelsing ja zeggen. Wat gaan ja. we verder... Uh, nou, nee, ik, was, ik ben het wel eens met oh. de heer Nijpels. De SP is, is een agenda aan het verbreden. Maar ze moeten ook wel zorgen dat ze hun, hun feiten ja. daarover op een rij hebben. Mag ik even ja. met u weer naar de VVD? Want ja, anders zeker. gaat het gesprek zo over de SP. <laughs> uh, geeft ook niet hoor. Maar, uh, we hadden het al even over Stef Blok daarnet. Dat die naar voren wordt geschoven. Maar opmerkelijk is uh, de, de, hoe die dat doet. Hè? Want hij neemt dan afstand van een deel van het akkoord dat hij zelf heeft gesloten. Ja. Hij heeft van de week gezegd dat hij eigenlijk veel liever... op uh, ontwikkelingssamenwerking en de publieke omroep... en cultuur bezuinigd dan, dan op die forense. Be, be, Begrijpt ja. u dat? Is dat een verstandige strategie? Want zijn handtekening staat er wel onder. Ja, het is, nou, ik heb het vorige week geloof ik, toch, toch een beetje soort van onbetrouwbaar genoemd. Ik, ik snap het natuurlijk wel. Het is de de VVD-achterban is natuurlijk helemaal niet blij... met die lastenverzwaringen die in dat pakket zitten. En nou ja vooral die reiskostenvergoeding, dat is echt een ding geworden. Dus ik vind het ook wel begrijpelijk dat je daar afstand van neemt En ik vind het ook wel begrijpelijk dat je dat dan door Stef Blok laat doen... en niet door Mark Rutte. Mark Rut een beetje uit de wind houden nu, zodat hij straks met schone handen uh, de verkiezingscampagne in kan gaan. Want in hun verkiezingsprogramma zal, dood, zal doodleuk staan dat die onbelaste reiskostenvergoeding gewoon blijft. Nou, meneer Nijpels, en nu even uit uw rol als uh, SP Watcher. De, dat is historisch gezien een heel gevoelig punt hè, bij de VVD-reiskostenvergoedingen. Meneer Van Weizsel, gaat men er niet over? U weet dat een. In 1989 dat het kabinet II ik was toen minister van Milieu viel over het reiskostenverver. En toen hadden we het alleen nog maar even over een aftopping. Die hebben Nelly Kroes en ik hadden dat voorgesteld. En daar werd de VVD toen buitengewoon gewoon zenuwachtig uh, over. Uh, dus uh, met andere woorden, het is uh, een heel gevoelig punt. Wat ik overigens uh, in zijn algemeenheid niet goed vind... als je kijkt nu naar dat Koenluis akkoord en ik lees op de opening van de Volkskrant... dat vier partijen nu alweer afstand nemen. Ja, ja kiezers worden natuurlijk daar... Volslagen gek van. Ja. Wel, als je nu als partij wel er is, de euforie uh, van het Koenensakkoord. 80% van de bevolking, ze wisten niet waar het over ging. Maar ze waren enthousiast over het koenusakkoord als een soort agressie in de richting van de politiek. En nu zie je dat allerlei partijen weglopen. gaan weglopen voor het akkoord. En inclusief de VVD. Ja, en dan de VVD. Ja. We hebben een akkoord gesloten als VVD. Dat is vervelend. Uh, in de politiek moet je compromissen sluiten. En wij als VVD. Uh, zijn, uh, u nooit bent SP-watcher hier. Ja. Ja, ja, nee, maar u vroeg nee. Nee, nee, nee, want u had tegen mij gezegd... Oh, ja, u nee, laten nee, we even de nee. rol van de SP-watcher achter Ik spreek het, nu als voormalig lijsttrekker Het, het lijkt me de duidelijk. De VVD. Twee de, keer lijsttrekker. De SP en, moet uitkijken uh, kijken... Nee, voor je moet ja? constant, nee, nee, het gaat nu over de VVD. De VVD heeft er belang bij. Wij, wij hebben een consistent beleid. Wij hebben de pest aan lastenverzwaring. Maar als we een compromis sluiten... Met wie dan ook, dan staan we voor het compromis. En dan moet je niet gaan wegvluchten. Want dan gaan de kiezers er straks niet van begrijpen. Want of Blok nu dit zegt en straks Rutte wat anders... dan wordt er in ieder debat wordt er in dat uh, ingevreven. Meneer Nijbels, kortom, hartelijk bedankt. Ja. En mevrouw Citalsing ook. En we hebben gelukkig nog maanden de tijd om te praten... over de strategie van de SP. En Heerlijk. van de VVD. En de andere partij. Goedenavond, oh, allebei. Okay, bedankt. Nou, hij begon dus bij Radio Dekker en bij Haarlem 105. Ja, hoe zou het verder zijn gelopen met de loopbaan van Giel Bede? Ah, zo heette het toen nog niet. Nee, nee, het heette uh, Jazz Radio. Ik uh, was 17, 18, nog steeds volop actief bij de lokale zender van Haarlem, Haarlem 105... En uh, inmiddels, uh, het ging al lang niet meer met school, maar vwo had ik... Uh, nou, ik was ermee gestopt. Ik heb later dan al wel uh, volwassen onderwijs gedaan. Verder nooit meer gestudeerd. Maar ik leefde wel in een soort studentenhuisachtige setting. En wij luisterden echt ontzettend veel naar uh, jazz radio. Dat was het helemaal. Gewoon lekker gewoon plaatjes van vroeger luisteren. En uh, ik had inmiddels ook op uh, de zondagavond bij de lokale omroep een programma. Dat heette Giel Zondagavondfeest. En daar draaide ik ook allemaal van dat soort uh, ja, jazzy, soul-achtige nummers. Ook wel nieuwe dingen hoor. Dingen als Jamiroquai en de Brand New Heavies. Dat was het toen helemaal. En um, inmiddels mocht ik, nadat ik wat bandjes had gestuurd... van wat ik bij die lokale deed, mocht ik uh, s'nachts beginnen bij uh, 3FM. Maar uh, ik was toen vooral, dan was ik een jaartje of 18 hoor, daar heb ik het niet over. Ik was vooral ook werkzaam, want ik werkte uh, achter de schermen bij de radio, dat vond ik ook te gek, bij de Arcade Mediagroep werkte ik toen. En dat was, uh, die hadden Radio 10 en Tom Mulder. Oh, goedemorgen, de koffie is bruin, de hits zijn goud. En uh, die had toen Jazz Radio overgekocht. Dat had De Arcade Mediagroep had dat net gekocht. Herman Heijsbroek was de, de, daar de grote baas toen. En uh, zij wisten wel dat ik dat leuk vond. Een beetje van die jazz, nieuw jazz-achtige dingen. Dus ze hadden gezegd, Giel, uh, waarom ga jij dat niet samenstellen? Programmeren. Dus ja, ik heb als een tierelier heel veel plaatjes uh, ingeladen. En ja, ik was een jaartje of uh, 18 uh, dus. En ik was gewoon de baas van een station, JFK, Jazzy, Funky, Cool. Dat was een beetje zo'n Amerikaans smooth jazz station. En uh, dat ging wel aardig, uh, ja... Ging best goed eigenlijk. Sterker nog, Herman Heinsbroek zag dollartekens... en dacht, dit, dit kan nog meer. Dus ik weet nog dat hij er op een gegeven moment begon... van ja, Giel, je kan toch ook wel uh, uh, sting In Englishman in New York zit ook een saxofoon bij of iets. Dus uh, kan je dat ook niet programmeren? En toen zei ik nog, nee, moet je niet willen, dat is vlees nog vis. Maar goed, in diezelfde tijd mocht ik dus ook s'nachts... één uurtje of twee uurtjes per week uh, radio maken. En toen werd ik gevraagd om twee weken lang de arbeidsvitamine te vervangen... Nou, dat was een, een ding, daar moest ik ook toestemming voor vragen. Bij Tom Mulder, wat op zich pikant was... want hij zat op datzelfde tijdstip als de grote arbeidsvitamine. Dus ja, ineens waren we dan een soort concurrenten van elkaar. En uh, ik mocht dat ook niet doen. En ik weet nog goed dat ik toen dacht, ja, ja, ja. Ik gok het er gewoon op. En toen, uh, ja, toen heb ik toch de overstap gewaagd, zal ik maar zeggen. Voor twee weken arbeidsvitamine heb ik toen uh, mijn baan opgezegd. Ook hopende van, nou ja, misschien uh, komt er nog wel meer uit bij uh, 3FM. En uh, nou ja, dat is uiteindelijk uh, goed geweest. En uh, een van de eerste platen die ik toen draaide... was die plaat waar ik toen in dat studentenhuis... gewoon zo met al mijn vrienden en vriendinnen zo, zo gelukkig van werd. Waar we echt ja, elkaar aankijken en dachten van... hé, hey, het kan ook anders, je moet gewoon doen wat je zelf wil. Gepikt dus van Jazz Radio, later te horen op JFK, op 3FM en nu op Radio 1. Cap Mo en het mooie... More Than One Way Home. Daddy came around, every once in a while. Mama, she was there all the time And summertime in Compton was not like TV But we were right there where we needed to be And the Thurman boys on Peachtree With only their dad So proud of themselves in that old Pontiac And Miss Brooks, her battle, And her three little boys Baptist Church, making a joyful noise. Well, there's more than one way home. Ain't no right way, ain't no wrong. Whatever road you might be on, you find your own way. There's more than one way home. Got me a job at the grocery store. five to nine, and Tommy, John, and Johnny were the neighborhood stars. was that more than one way home. De keuzes dus van zilveren reismicrofoonwinnaar Giel Belen. Straks nog meer van zijn hand. Uh, u hoort het al. Hier zit senator voor de ChristenUnie Roel Kuiper, voorzitter van de onderzoekscommissie die de privatisering en de verzelfstandiging van overheidsbedrijven gaat, uh, gaat uh, ja, onderzoeken. Hè. Dat doet een onderzoekscommissie. Nou, uh, dat het niet helemaal soepel is verlopen, dat was bij bijvoorbeeld Postbodes en treinpassagiers uh, al bekend. Maar nu gaat de eerste Kamer er onderzoek naar doen. En dat is namelijk spectaculair, want de eerste Kamer doet eigenlijk nooit dat soort onderzoeken, hè, meneer Kuiper? Ja. Um... Goedenavond. Uh, Goedenavond. Uh, het is inderdaad voor het eerst dat de Eerste Kamer nu een parlementair onderzoek uitvoert. De Eerste Kamer heeft dat recht, uh, maar heeft er eigenlijk nooit op deze wijze gebruik van gemaakt. Um, en uh, we zijn ook al een poosje bezig trouwens hoor. We zijn vanaf oktober bezig, hebben ook al een aantal uh, onderzoeken achter de rug. Maar allemaal natuurlijk in een soort en nu komen we en, Maar, maar aanstaande, aanstaande maandag dan komen wij natuurlijk meer publiek hè, met wat we aan het doen zijn. Want dan beginnen de openbare gesprekken. Um, maar inderdaad, zoals u zegt, het is voor de Kamer wel uniek dat dit uh, gebeurt. Mag ik uit het feit dat de Senaat dat uh, voor het eerst in zo'n honderd jaar doet... Uh, afleiden dat het echt vreselijk mis moet zijn gegaan met de besluitvorming over die overheidsbedrijven? Weet u, um, waarom doet de Eerste Kamer? Dat is inderdaad de vraag. De Tweede Kamer is natuurlijk al uh, vaker in het nieuws met parlementaire enquêtes en onderzoeken. Waarom zou de Eerste Kamer dit nu moeten doen? De Eerste Kamer zit aan het eind van het wetgevingstraject. Dus wij zeggen uiteindelijk ja of nee tegen wetten. De Eerste Kamer vindt het dan belangrijk om te letten op de kwaliteit van wetten en de uitvoerbaarheid daarvan. Nou, als er zo'n maatschappelijke discussie is rond de privatisering en verzelfstandigingen... Um, dan kan dat de Kamer, de Eerste Kamer in dit geval, niet koud laten. He, dus wij uh, hebben dat ons ook aangetrokken in die zin. He, dat de Eerste Kamer ook zegt van ja, maar wacht even. Wij, wij, uh, zijn, maar betekent dat maar laatste... dat voor de Eerste Kamer al vaststaat... dat er ergens fouten zijn gemaakt met die privatisering? Een van de aanleidingen voor dit onderzoek... is de brede maatschappelijke discussie die er bestaat over dit onderwerp. Um, we hebben een geschiedenis van 20 à 30 jaar met, laten we zeggen, steeds um, een intensief beleid... gericht op privatisering en verzelfstandiging. Daarachter liggen natuurlijk processen als marktwerking en liberalisering. Maar wij richten ons natuurlijk dan op... wat is er nou gebeurd met overheidsdiensten. Maar ja, de Eerste Kamer die heeft die besluiten genomen. Um, en wil dus nu ook wel eens systematisch terugblikken... op wat er nou in die afgelopen 20, 30 jaar is gebeurd. He, dus het is een vorm van zelfreflectie die de Eerste Kamer wil toepassen... En, uh, omdat de eerste kamer ook het hele keten van parlementaire besluitvorming als het ware overziet, doen we dat dus ook in dit onderzoek. We gaan er zo over door, wat jullie precies gaan bespreken en onderzoeken en met wie. Maar eerder op de avond had ik even een gesprekje over hetzelfde onderwerp met historicus Maarten van Rossum, die wijde twee jaar geleden een heel themanummer van zijn glossy magazine Maarten aan de puinhopen van de privatisering. Nou, ik vroeg me allereerst of hij een sector wilde noemen waar het wel goed is gegaan. Ik denk dat de, de, de, de privatiseringen, met name in de telefoonindustrie, wel uiteindelijk positieve resultaten heeft gehad. Uh, al zou je ook kunnen, nog erop kunnen wijzen dat toen uh, de PTT uh, die rare frequenties tegen gigantische bedragen heeft gekocht, waar ze praktisch failliet en zijn gegaan. En dat moest, geloof ik, toch weer gecompenseerd worden door de overheid. Dus eigenlijk was dat ook niet zo goed. Ja, ook niet zo goed. En het bezwaar wat je nu kunt aanvoeren tegen met name de mobiele telefoonindustrie... is natuurlijk de volstrekte consumentonvriendelijke onoverzichtelijkheid van de tariefstructuur. Maar goed, we en hebben niemand, allemaal mobieltjes. Niemand weet wat hij precies betaalt aan al die, in al die rare onzinnige constructies. Maar dat we mobieltjes hebben, dat is wel een beetje aan die privatisering te danken, denkt ja, u? Ja, dat denk ik wel, ja. In, in, die, in die enorme grote hoeveelheden... Dat het dat het ook telefoneren aanzienlijk goedkoper is geworden. Dat hebben we zonder meer aan de privatisering te danken. En waar is het echt misgelopen? Of wordt het een erg lang verhaal? Nou, dat wordt een vrij lang verhaal, omdat het op vrijwel alle andere terreinen misgelopen is. Laten en, we er één uithalen. Een, een, nou, het grootste drama is ongetwijfeld de privatisering van de thuiszorg geweest. En, en nou ja, dat heeft mijn eigen dementerende moeder getroffen, zodat ik dat min of meer van nabij heb uh, meegemaakt. En. Ik wil dit eigenlijk wel een vorm van criminele sociale politiek noemen. Het kabinet wat daarvoor verantwoordelijk was... dat zich wat mij betreft tot in de eeuwigheid te schamen. Ik weet niet welk kabinet was dat? Nou, dat was volgens mij balken en de drie, hè, als ik het wel heb. Of, of twee. Twee. En nee, wat... twee, drie was een heel kort kabinet, als ik het wel heb. En wat is uw moeder overkomen waarvan u zegt dat is bijna crimineel? Ja, mijn moeder had dus thuiszorg. Die was in een zodanige toestand geraakt. kleden, daarvoor kwam een, een uh, meisje. En, en zei, daar kwam altijd hetzelfde meisje voor, een alleraardig meisje. En die kwam altijd op hetzelfde moment. En toen is die zaak geprivatiseerd en toen kwamen er ik, ik geef maar een getal zeven verschillende meisjes op volkomen willekeurige tijdstippen, zodat mijn moeder vaak een halve dag daar in haar peignoir zat te wachten op, op, ja, op het meisje wat haar billen kwam wassen. En, en dat één meisje dat komt doen is al vrij vervelend, maar dat zeven verschillende meisjes dat komen doen dat is heel erg vervelend. Dat vindt ook een dementerende vindt dat heel erg vervelend. Ik, ik vond dat werkelijk een, een schandelijke vertoning. Een schandelijke maar wat dacht u van het feit dat, dat ik nu in, in Utrecht de postbezorging heb... niet door één postbode, maar ik geloof door vier of vijf verschillende postbodes... die op volkomen willekeurige momenten eh, soms één poststuk door de bus komen duwen. Niemand maakt mij wijs dat dat een efficiënter systeem is dan datgene wat we hadden. En in feite was het eigenlijk alleen de SP die daar systematisch verzet tegen heeft aangetekend. Waar ja. we kunnen natuurlijk ook... En niet uw, wat eigen te eigen partij, de, wat? niet uw eigen partij, de PvdA? Te weinig. Dat was uh, historicus Maarten van Rossum eerder op de avond. Ik praat straks door met senator Roel Kuiper, voorzitter van die onderzoekscommissie van de Eerste Kamer. Maar aan de telefoon is nu Wim Dik, oud-staatssecretaris van Economische Zaken voor D66. En later topman van de PTT, en zoals het bedrijf later na de verzelfstandiging ging heten, de KPN. Hij begeleidde die privatisering en de beursgang. U ook uh, hartelijk welkom, meneer Dick. Goedenavond. Goedenavond. Nou, Maarten van Rossum zei net... de telefonie is eigenlijk de enige vorm van privatisering waar het goed is gegaan. Goed om te horen? Ja, zeker uit zijn mond. Daar is nog altijd nogal kritisch, maar... Uh, ik, ja, ik hij maakt er ook heel veel kanttekeningen meteen bij. Ja, en nou, ik denk dat het erg veel tijd zou nemen om op de dingen die hij noemt... Uh, met een zekere emotionele on ondertoon, uh, om daarop in te gaan... behalve één opmerking die ik niet kan laten passeren... dat het, dat het bij de post niet zo goed zou zijn gegaan. En dat wordt natuurlijk... Ik begrijp die opmerking wel... want dat wordt natuurlijk enorm ingegeven door de ontwikkelingen van de laatste tijd. Nou, er worden nogal wat postbodes ontslagen. Ja, maar... Dat is niet een gevolg van de privatisering, het is een gevolg van het feit dat wij geen brieven meer schrijven. Ja, maar ook dat tegelijkertijd concurrentie en marktwerking is gekomen. Zodat ja, ja. op het moment ja, dat er minder brieven worden verstuurd, er, ja. er, meer, er meer bedrijven op die markt zijn gekomen. Ja, maar wij hadden als, als staat, als Nederlanders, toch niet graag via onze belastingen de kosten betaald. van het in dienst houden van alle postbodes die niet meer nodig zouden zijn. Kijk, dat, dat is het probleem. Ook de staat in Nederland had een staatsorganisatie als de PTT moeten laten meebewegen met, met, met wat, wat er aan vraag is. Nou, dat doen ze wat trager overheden dan, dan particuliere ondernemingen. Maar goed, dat doen ze wel. En dan waren er dus ook een, een, een paar duizend postbodes te veel geweest. Nou, heel vervelend. Uh, en wat er bovendien gebeurt, zou hebben kunnen zijn... en dat, ben ik, dat zien we in heel veel gevallen... Dan was het, had de Tweede Kamer zich ermee bemoeid. en dan ging het over de werkgelegenheid voor postbodes ja. En dan hadden we dus veel te traag die mensen ontslagen. En hadden we dus veel meer, veel, meer geld, veel meer geld moeten betalen om onze brieven bezorgd te krijgen, dan wanneer je redelijk op tijd reorganisatiemaatregelen hmm. uh, neemt. Dan dus even de positieve dat... kant: KPN, de, ja. uh, de, de mobiele telefonie. Uh, daar werd steeds lovend over gedaan, maar op dit moment dreigen allemaal buitenlandse overnames... ...van de kant van de Mexicanen. Uh, dat was misschien allemaal niet gebeurd zonder privatisering. Maar waarom zou dat niet mogen gebeuren? Wat is daar tegen? Nou, omdat het een buitenlandse overname een beetje vrijelandige ja, overname zijn als is. Dat, geval, dat komt iedere keer bovendrijven. Wij zijn zo ontzettend hypocriet. Als Axo een overname doet in een ander land, dan staat er in de krant met grote letters... Axor expandeert in het buitenland, dan wordt het gejuicht, gaat de vlag uit... en zingen wij allemaal het welmes. En als een buitenlands bedrijf een Nederlands bedrijf overneemt... doen we net of dat er, dat er een roof wordt gepleegd op de Nederlandse industrie. Dat is natuurlijk onzin. Als, als, een, als een bedrijf als Mobiel KPN over zou nemen... De en, en daar geld in steekt, het bedrijf van meneer Slim... en daar geld in steekt, dan hebben zij er belang bij... dat dat bedrijf zo goed mogelijk draait. Kortom, u bent ook na al die jaren... Blij met die privatisering. Ik, ik, ik denk dat het heel goed geweest is. Ik denk dat we het absoluut, als we, als we het nu nog voor stonden... meteen weer moesten doen. En, en, en niet alles wat ik hier misgaat onmiddellijk wijden aan de privatisering. Maar eerst eens goed kijken wat de marktaanleiding is. Dank u wel, meneer Dick. Sen, senator Kuiper. Uh, ja, dit krijgt u dus allemaal uh, op u af de komende weken. Ja. Van, uh, totale tegenstanders, totale, totale fans van privatisering. Hoe, hoe gaat u daar iets verstandigs ja. van maken? Kijk, dit is één casus van de KPN. Wij onderzoeken er meer. We hebben ook de NS onderzocht, de energiesector, de reïntegratiesector. Maar we hebben dat gedaan omdat we toch, laten we zeggen, toe willen naar een wat breder beeld. We willen dus ons de vraag stellen, wat is er nou, als je door al die casussen, heen, al die situaties heen kijkt, wat is, nou eigenlijk, wat is er nou eigenlijk gebeurd? We richten ons daarbij vooral ook op de parlementaire besluitvorming, zoals ik net al zei. We willen dus leren en lessen trekken, over hoe, dit, hoe, hoe het parlement heeft ge, ja, geopereerd in al die jaren. Uh, en wij zullen natuurlijk ook aanbevelingen doen over, uh, nou ja, over het beleid... en hoe, hoe, hoe, verder, hoe, hoe verder vanaf dit punt waar we, nu, waar, waar we nu zijn. Ik dank u voor uw komst. Ja. Voorzitter van de Eerste Kamercommissie voor Zelfstandiging en Privatisering, Roel Kuiper. En het woord is nu aan Giel. Toen zat ik ineens bij de publieke popzender, Hilversum. Nee, Radio 3 was het toen nog wel. En uh, ja, eerst als uh, nachtjok, pyjama FM, het opleidingstraject. Toen kreeg ik er een uh, zaterdagnacht bij. Nou, toen ontdekte ik echt uh, ja, wat het is om met bellers om te gaan. Dat was, ja, had ik nog nooit gedaan, want bij, bij uh, de andere lokale omroepen... daar belde nooit iemand. Dus ik ging, uh, ik ging pluspunten en minpunten met mensen doornemen. En uh, ja... Dat heb ik tot op de dag van vandaag wel mijn ding uh, gemaakt... om met luisteraars te communiceren. Nou, Uiteindelijk uh, ging ik uh, veel meer doen. En had, uit, ik, ik was echt, niet gelogen waar, aan het dromen over die ochtendshow. Al had ik een te gek lopend uh, middagshow, nou, daar werd ik ontslagen toen... bij de KRO, dat, dat was ook niet zo goed huwelijk. Uh, ik, maar ik zat ook s'avonds uh, voor de NPS toen nog, uh, Giga Giel. Dat was ook allemaal leuk, maar ik moet eerlijk zijn... Als ik naar huis reed, dan droomde ik over die ochtendshow. En uh, nou ja, op een gegeven moment werd er mij dat uh, aangeboden. Dat liep allemaal zo. En uh, ik mocht ochtends beginnen. Nou ja, dat doe ik inmiddels ook alweer, uh, kleine acht jaar. Met liefde. En dan merk je ineens uh, dat alles samenkomt. Dan, dan mag je de mensen ontvangen. Uh, het, de artiest heb ik het dan over. Je kan nieuwsdingen bellen, veel uh, ongeheim met luisteraars. En uh, nou ja, tot op de dag van vandaag ben ik daar nog steeds uh, zielsgelukkig en, en bezig met hopelijk het, het gidsen in muziekland. En uh, elke dag heb ik live muziek. Dus ik vond ook, ja, dat als ik een keer het oog op morgen... de muziek mag samenstellen, wat overigens altijd briljant gedaan wordt... ik bedoel, daar nog uh, weer even een bel voor... en ik geniet altijd met volle teugen. Maar ik vond er wel, ja, dan moet er zeker iets Nederlands in. En uh, toen moest ik toch denken aan uh, ja, een van mijn ontdekkingen. Het klinkt een beetje zo van... Oh, kijk, die gasten allemaal even als ontdekkingen doen. Een, be een beetje zelfbevlekking. Maar in dit geval schaam ik mij er helemaal niet voor. Ik ontmoette haar echt letterlijk in een boerenschuur. Het meisje Sanne Hans. Ze zat op dat moment al in een uh, reclame voor kaas. En ik dacht, nou kom maar eens langs. En uh, ja, het was tof. We hadden die welbekende klik. En vooral muzikaal gezien uh, dacht ik, wow... Beter bekend als Miss Montreal, zo heet zij met haar band. En uh, inmiddels is uh, de derde plaat uit. Fantastische plaat, I Am Hunter. En uh, daarvan wil ik iets draaien, omdat dat echt nou ja, aangeeft hoe goed zij is of uh, hoe goed zij zijn. Dit is Miss Montreal en Better When It Hurts, een albumtrek. Everybody Miss Montreal en Better When It Hurts. Nog één keer was dat de keus van Giel. Begrijpen alsjeblieft dat ik me bewust ben van de risico's. Toch wil ik het doen, want vrouwen moeten dingen uitproberen... zoals mannen dat ook altijd hebben gedaan. Vliegeneerster, Emilia Earhart, schreef dat in 1937 vlak voordat ze verdween, spoorloos verdween, ergens boven de stille Zuidzee. Op het ogenblik is er een expeditie op het eiland Niku Maroro... en misschien hebben ze aanwijzingen gevonden dat dat haar laatste rustplaats is. Luchtvaarthistoricus Harm Hazewinkel, goedenavond. Goedenavond. Allereerst even, wat was mevrouw Earhart voor iemand? Nou, het was een, een van de vroegste grote pilotes die uh, eigenlijk de wereld ook heeft gekend. Zij vloog uh, als eerste... Eerst al als passagierslid over de Atlantische Oceaan. Daarna vloog ze solo over de Atlantische Oceaan in 1932. Toen was het nog heel ongebruikelijk en het was ook de eerste vrouw die dat deed. Uh, dat was bovendien uh, een hele aardige persoonlijkheid, laten we dat meteen zeggen. En ze heeft ook nog diverse andere grote vluchten gemaakt... van Hawaii naar Californië, uh, van uh, New York naar Mexico. Dat was dus allemaal niet gering. Zeker in een tijd dat vliegen nog echt niet zo uh, algemeen was. En zeker voor vrouwen niet. Ze, is, uh, ze heeft een uh, solovlucht over de Atlantische Oceaan gemaakt. Daarna wilde ze een reis om de wereld maken. Ja. En daar ging iets mis, hè? Ja, ze heeft... Een, ik zal het maar kort houden... maar ze heeft dus een, een reis om de wereld. Is begonnen. De eerste verpoging ging mis... maar daarna is ze dus via onder andere Suriname, trouwens, uh, Brazilië enzovoort, dan mooie reis in de oostelijk, ja, mooie reis in oostelijke richting helemaal uh, Karachi, Rangoon, Bandung, daar is de hele toestel nog uh, gereviseerd en dan uh, via Australië naar uh, Papua Nieuw Guinea en toen zouden ze naar uh, Hawaii vliegen en dan zouden ze landen eerst op een of wat op een eilandje Holland midden in de Stille Zuidzee, of in de Stille Oceaan. Uh, nou ja, dat is misgegaan, want ze hebben nog een aantal radioboodschappen van door opgevangen... maar daarna is er nooit meer iets van gehoord. Er is nu uh, op een eilandje in de Stille Zuidzee een potje crème gevonden door een expeditie. En men denkt dat het een aanwijzing is dat dat misschien de laatste rustplaats van Earhart is. Want ze klaagde vaak over haar sproeten. Gelooft, gelooft u dat verhaal? Kijk, uh, zolang als ik me met de bezig bezighoud, dan zal er we weer een tijdje, uh, komen er verhalen over Amelia Earhart die op de een of andere manier uh, weer gevonden, zo zijn dat althans het vliegtuig dan. Uh, meestal gaan dat zijn dat verhalen over dat ze ook nog op een spionagemissie zou geweest zijn. Dat is een verhaal dat er hardnekkig doorheen speelt voor de Amerikanen. In die tijd waren de Marshall-eilanden zo natuurlijk nog Japans. Yeah. Uh, dat ze gevonden is, dat ze door de Japanners is opgepikt, dat ze door de Japanners is omgebracht, of dat ze aan die centrie is overleden in Japanse gevangenschap. Uh, er is een half bibliotheek te vullen over uh, al dat soort dingen. Uh, ik zeg niet dat het niet waar kan zijn, alles kan waar zijn. Ik weet hier veel te weinig van behalve dan van dat verhaal van dat wat potjes en, en wat ik nou net op de buis zag: een, een, een klein fotootje met een uh, iets wat omhoog steekt, alsof het dat monster van Los Ness was. Uh, maar die verschalen komen om de zoveel tijd weer terug. En zolang je niet meer tastbare dingen hebt, ben ik geneigd om te zeggen: van ja, dit is het zoveelste verhaal. Denkt u dat ze er ooit achter komen? Ah, weet je nooit. Uh, ze hebben jarenlang gezocht naar het toestel van Antoine de Saint-Exupéry. En uh, dat is wellicht toch wel gevonden. Mogelijk, heeft heel voorzichtig. Ze zoeken al jaren naar een toestel van Gasset en Collie. dat van Parijs naar Amerika en vloog. En dan zoveel tijd vinden ze in een meertje in Meen of zo weer iets wat erop lijkt. Het is het dan toch niet. Je weet het nooit. Er zijn, er zijn ook in, in, in de woestijn en zo af en toe dingen gevonden waarvan je het niet verwachtte. Ik, ik sluit het niet uit, maar ik heb er niet zo erg veel vertrouwen in. Ik dank u voor deze toelichting op het uh, ja, vinden van dat potje. anti op Niku Maroro. In de u werkt nog, die sproetencreme. Dat zijn ze allemaal aan het onderzoeken, meneer Haasenwinkel. <laughs> ik zou het niet weten. Ik weet niet hoe lang werkt de anti-sproetencreme. Nou, dat, dat, we zoeken het uit. <laughs> ik, ik dank u erg voor uw toelichting. Ja, graag gedaan, hoor. En Dan nog één keer Giel belen over de loopbaan... die hem de zilveren reismicrofoon opleverde. Giel 3. M. Ja, zo klinkt het nu. Uh, nog steeds daar uh, woonachtig en werkachtig. Nou ja, niet alleen. Ik uh, maak ook met liefde een programma op Radio 6. Giel Jazz. Het was eerder deze avond weer. Uh, nou ja, in die categorie heb ik al Capmo uh, gedraaid. En ook mijn uh, laatste chanson, wat ik vandaag hieruit uh, mag kiezen. Wat een eer is nogmaals. Uh, zou zeker wel op Radio 6 kunnen, maar ook zeker op 3FM. Sterker nog, uh, ik heb hem mogen ontvangen op de speelplaats. Zoals ik de plek noem waar hij... Uh, nou ja, live speelt en ook weer zal spelen binnenkort... als hij het North Sea Jazz Festival onveilig maakt. Het is een uh, waanzinnige held, nu al jonge gast. Eigenlijk uh, ontdekt, tenminste, nou, ik heb het ontdekt door uh, Adele. Ook een vrouw die ik hier uh, mocht ontvangen in uh, Hilversum op de speelplaats. En die, uh, die uh, ja, stuurde een berichtje de wereld in van... oh, moet je dit eens zien? Nou ja, vanaf dat moment uh, was natuurlijk zijn naam gevestigd... Michael Kiwanuka, daar heb ik het over... Het is een uh, waanzinnige singer-songwriter. En uh, nou ja, dat is ook echt... Ik wilde afsluiten met een plaat van nu. Ik heb het een beetje in chronologische volgorde gedaan. Ik wilde dan afsluiten met echt iets van nu... en ook misschien een beetje de toekomst. Daar ga ik deze zomer namelijk... Uh, heel veel aandacht aan besteden aan singer-songwriters. Ik ga een uh, programma presenteren. Het zal in juli op televisie zijn. De beste singer-songwriter van Nederland. Wat een rare titel is. Want als het iets niet is, is het wel een talentjacht. Maar dat is juist leuk. Het is... Uh, ja, het is wel een talentenjacht, maar het is niet een afvalrace, laat ik het zo zeggen. He, muziek is kunst, en uh, kunst, ja, daar moet je niet echt een, uh, een spel van maken, zou ik maar zeggen. Maar toch vind ik het leuk uh, dat ik uh, nou ja, in de loop der jaren wel een hoop mensen om mij heen heb verzameld... die uh, echt verstand hebben van muziek, zou ik maar zeggen. En uh, nou ja, ik zelf heb ook al het een en ander geluisterd inmiddels. En als we uh, nieuw talent een kans kunnen geven, ja, dan is het toch mooi... Net zoals die uh, Michael Kiwanuka ooit uh, de kans krijgt. Dit is uh, live opgenomen, uh, destijds bij mij. Wij uh, praten uh, 2012, toen had er echt nog nooit iemand van me gehoord. I'm getting ready. Oh my, I didn't know what it needs to be. Oh my, I didn't know what it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 De laatste plaats die ik mocht draaien, Giel Belen als muzieksamensteller. Ik uh, laat het uh, daarna graag weer over aan uh, de mensen die er echt verstand van hebben. Want nogmaals, nou ja, ik heb er ook wel een beetje verstand van. Maar ik heb altijd met veel plezier geluisterd. En zal ik luisteren naar de fantastische muziek. Ik vind dat er wel, als ik een klein uh, puntje mag maken, nu eventjes, nu ik toch live in deze show. Dus ik vind wel dat er af en toe best een klassiek stukje tussendoor zou mogen. Daar zouden jullie luisteraars echt wel blij mee maken. Maar goed, ik hoef dat helemaal niet uit te leggen. Lenddoens, Angelique Stein, Herman van der Velde, Goede Holt... Uh, Jan Hogestein, wie heeft het allemaal gedaan? Die kunnen dat als geen ander. Uh, presentatoren moeten wel leren goed af te kondigen. Dus ik doe het vandaag even. Michael Kiwanuka van zijn plaat Home Again. En uh, nu zal ik ook weggaan. Het was mijn eer. en I'm getting ready. Gielbele was dat. Ja, weinig aan toe te voegen. Uh, uh, misschien dat we veel Bach gaan draaien in de toekomst. Of uh, Beethoven. Of uh, Stakovich of zo. Ik dank u voor het luisteren naar deze zaterdagaflevering van het Oog. Morgen zit hier John Jans van Galen. Een heel goed weekend.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 Vanaf het VPRO Boekenfestival in Amsterdam maakt de jury bekend... welke schrijver naar huis gaat met de prijs voor het beste reisboek. Morgenochtend in Boeken. Een interview met de kerstveste winnaar van de Bob de Nulprijs. Om tien voor half elf bij de VPRO op Nederland 1. De opera Orfeo het Arredice keert wegens grote belangstelling terug... naar de wijven van Palais Hoesdijk. Geniet van een zomeravond om nooit te vergeten.